wij gaan verder. We maken zo af deze alinea nog een enkele regeltjes en dan gaan we met iets anders bezig. Ons bezig met iets anders bezig. We ze show ja, dertien, ja. We ze schommel, hamotzi, veertien lechem. We hullen dat. Darga tataa ve hulachat dertien. We zee dat is wat hij zegt. afkorting. We zee dat is wat hij zegt. De zoger. Hamotzi lechem. Nee, het is niet de zoger. Dat is het vers uit de vers. van Isaiah. dat is wat hij zegt. Hamotzi lechem. Hij die. Het brood uitbrengt. Interessant is dat brood, het woord brood in het Hebreeuws. Heeft dezelfde wortel als oorlog. Als oorlog voeren. Milchama. En heet ook. Logem. Ja, lochem. Lochem, ja. Oorlog voeren. Oorlog voeren. En Logem is ook. Ook. Proviant halen, eet, brood halen, Maar dat komt wel, kom maar. maar dat jullie goed begrepen dat het. dat het, wat het is. Een beetje gewoon even. Ehm. lechem, leggen, hij die het brood uitbrengt. We goelen, enzovoort. So da, da, -gata a, we goelen, dat is de. Lage traptreden. Dus die ma. Weghula ja? gaat en alles is één, Want alles is één, want het is allemaal in beide gevallen is, het, gaat het om mal goed. Om de mal goed, ja. Vijftien. Klomar. Gam hei hei shelhamot shel Zestien. Romezet al mochin de gar. דהיינו הו זהי פנטין דהיישתמודה אלהה מוחן דהייש סות שגנוכו אחטין מקבלת וישתמודהית בבאם והו דארגה דמה נהייכנטין כמו שביער רבי אלעזר למעלה 15, klomaar, dat wil zeggen. Gam hei hei, die ja, silehem. Ook de bepalende, ja, bepalende hei. Dus het artikel van be, bepaalde artikel, bepaald artikel, hei. Van dat stukje van, de vers, van het vers. Van hamot si van de hei die uitbrengt brood van uit, uit de aarde. Zestien. Rome het al mochen de gar ook dat ook deze zin speelt op de mogen van de gar, op de hoge mogen, van gadluut. Dus ook de hochma. De Haino dat wil zeggen. Ha is de ishtamode, die, die bepalende, die bepaalde, die bekend is, de ishtamuda, dus die bepaalde die bekend is, die traptreden. Ela, he mogen de jirsut, maar dat zijn die mogen van jirsut. Ja, kijk, jirsut moet je zo zien. De nukwa ontvangt mogen, ja, van gadluut, grote mogen. Dus wat is groot, wat is de mogen? Dat is grote, dat is dan, bina uh, ja, dat is wat ze ontvangen. Maar dan bestaan Chogma Bina en Daad, dat is een gard, van Iersood. Er bestaat ook nog andere hogere niveaus van Chogma Bina en Daad, die zijn van de Ima, van de hoge Ima. Dat is, die beide die moeten ze aan binnen ontvangen, onthouden het erg goed. En dat heeft ook te maken heeft ook met de twilling, die filacterie die jo de Jood moet dragen. Dat. dat heeft allemaal daarmee te maken. Maar, ja, dus ja dus de iedereen hoort het dus als de mal goed komt naar de Jezus dan krijgt ze ook de gar de chogma de mochin dus licht van Jezus dus chogma, bina en dat wat zijn de mochin mochin dat is datgene wat in het hoofd zit ja mochin is een hersenen dus het licht wat zit in het hoofd wie wat zit in het hoofd hoogma bina en dat ja en dat alles wordt omringd door Keter. Keter is een uh, omringt dat allemaal. En daarin zitten ze die, deze drie krachten. Dan, dat ontvangt dan Nukwa, wanneer zij ma wordt, wanneer zij komt naar Jirsut. Dan ontvangt zij die, die garde de, van Jirsut. Wanneer zij komt nog hoger, dan ontvangt die ook dezelfde. Hoogma en Bina en dat, maar dan van Aboeima. Het ja? zijn twee verschillende. En blijven deze, beide blijven altijd hangen boven de Sierampier. Eigenlijk. De ene blijft hangen als de bovenste van Abouï, maar die blijven dan hangen als Ormakief, or boven. En dat doet de man op zijn voorhoofd. Ja? En je man doet dat op zijn voorhoofd. Dat is dan suggereerd dat de man ontvangt dan van die van het van licht van de Abuwe het licht en et cetera et cetera dat is kom kom kom kom dus maar dat is wat wij nu leren ja waarom omdat we nu leren ja? dat dan vertel ik dat eventjes dus dat zijn uh, de morgen sayf in de morgen van de hier zo dat zijn morgen van de hier zo dus kh bina en da, dat dat zijn mochten heden van Jezus. Shehanukwa waar acht die Nukwa ontvangt, wees tamudaa bij hen en wordt gekend door hen. Oeh, hoederga de ma en dat is de trap, de trap van ma. Ja, wanneer de Nukwa staat in de in de tufuna bij Jezus. Nee Kmo, schib Rabbi Lazar, zoals so Rabbi Lazar had reden nog. Hij had gezegd, dat was zijn bevatting: dat de Nukwa komt tot de Yishut. En niet meer. En niet hoger. Punt. En, en dat is natuurlijk ook Godlut, maar nog niet genoeg. Dat is. Uh, ki gam dar gazo zo twintig yot rashim benukwa. We ze shomer We hula chade. 21, klom maar, shehen stegen, mi, u, ma, hier moet het samig. veranderd worden in mem. Dus dat, de regel 21, of de, het vijfde woord, samig. verander je in mem, bovenaan schrijven. Shehen, mi, she stegen, mi, u, ma, kloloot, jaget, 22, banukwa, Leef je gaat, dubbele punt. Zo, hila a, we zo, tata a. Dat was hem. En nu ga je even nog vertalen dat. 19. Na het punt. Kigam dar zo, want ook deze traptreden. 20. Dus wanneer de nukwa staat in de, in de dient te worden opgetekend in de nukwa. Zij moeten die crashes hebben, ook van deze traptraptreden. We zijn maar en dat is wat hij zoger zegt. We hulag, gaat en alles is één. 21. Klomaar, dat wil zeggen, dat ze hen dat zij beiden, die beide traptreden, let op. Mi en ma, mi en ma, klolot, jaag het benoek, die zijn inges, ingesloten, samen, ingesloten in de noekwa 22 nad partsuwe gaat voor het aspect dat maakt één partsuf van de noekwa zo ila ah, we zo tata de ene is de hogere en de andere is de lagere dus daarmee bouwt de noekwa zichzelf op Duidelijk. hoe kan de noekwa zich opbouwen let op we hebben geleerd dat de noekwa maar goed ontvangt geen licht, ja? Hoe wordt de noekwa opgebouwd? Door, natuurlijk door de man van de mens. De noekwa komt eerst naar Jishzut. Ontvangt dan de mochend van de Jishzut. En ook, mochend is licht, ja, of niet? Maar eerst moet ze, erst, wat, wat moet ze hebben dan eerst, om licht te kunnen ontvangen? Kilim, ze heeft geen kilim van zichzelf, ja, maar kilim van de Tfuna, in de kleine toestand, iedereen hoort het, in de kleine toestand, de kilim van de Tfuna, die vallen in de Nukwa, ja of niet, of het zo so is het, ja, dat de hogere traptreden, in de kleine toestand, die laat zakken de, de kilim, dat onderstel, ja, net zo goed is, zo, so, naar de lagere traptreden, ja of niet. En dan, in de Gadloot, dan, in de wordt de Malgoot samen met die, met dat onderstel van de Tfuna omhoog, naar, boven, naar boven getrokken, naar de, naar de ischsoot, ja? En dan, stap voor stap, wordt het Gadloot gemaakt. Waarbij Gadloot, hoe wat Gadloot wordt het gemaakt? Eerst komt die Malgoot omhoog. Die heeft alleen maar haar kettergochma. En dan stap voor stap kreeg ze dan ook die kilim, dat onderstel van de tfona wordt aan haar gegeven want vanuit de toestand toen, toen de katnud was. Ja? Dus die waar het die die, die de, de, onderstel van de tfona stond in de kleine toestand, ja? die blijft bestaan, niets verdwijnt in het geestelijke dan verkrijgt die in een, in een grote toestand van ma, dus de eerste gadlood, verkrijgt ze ook dan dat onderstel van die tfuna en die verkrijgt dan hele gadlood. Met, als onderstel, met de kelim, met de kelim van tfuna ja, als de, die tfuna die leent aan de malchut. Die kilim aan de, de, de mahout. Ja of niet? En wanneer de mahout steigt, een nieuw mahout staat waar? In de. In de. In de. In de. En dan komt er een kleine toestand weer. In de. In de. Wie, wie in de. Jishud, da, in de. Jishud, ja? In de. Jishud. Nu komt weer een nieuwe, nieuwe man. Wat gaat nu gebeuren? dan de lagere tra traptrek, of wat hier zit, ja die trekt op naar boven. Naar de aboeïma. En trekt met, trekt met zichzelf mee ook de malchut goed. Precies op dezelfde manier. En dan de aboeïma, die geven aan de noekwa, nou eigenlijk die geven aan de noekwa, dat onderstel van aboeïma. En dan gaat ook de tweede gadloed ontvangen. Dus in de kelim van die binnen. Oké. Okay. Dat is gewoon. Stap voor stap komt het wel goed. Uh, heb ik al verteld ja. ah, dat? Paar, ah. En dan verkreeg ze dan de hele partsoef. Die noekwa verkreeg dan de hele partsoef. Ze verkreeg dan daarmee. De hele, haar eigen partsoef. Eerst is het boven. Ja boven. Maar dan gaat ze dan. Via de middelste lijn naar zichzelf toe afdalen naar haar eigen plaats, dan heeft ze Keter Gokmah. en heeft ze dan ook die, dat onderstel wat ze aan de Kilim heeft, heeft uh, verkregen van de Bina. Dat wordt haar, haar Kilim, de Kabbalah. Dan heeft ze de hele Parzuf van vijf sferot ontvangen. Dat, nou. dat is dan vijf. Ja, dat is en ga dan volgen, de volgende ja, de volgende, de volgende keer, zo 6000, 6.000 jaar of 6.000 correcties, totdat het allemaal alle, totdat alle vonken van de hele volk vonken zijn van de Bia van de Bria etc. Opgetrokken zullen worden naar de absolute. Dan is de mens klaar. Ja, Iedere persoonlijk is dan klaar met zijn werk. En dan zijn ziel als het ware wacht tot, het, tot het de anderen nog komen, net zoals met een marathon. Iemand is klaar en dan die, die gaan nog nog dan verder met die, met die vierdaagse. Trouwens, onze meisjes zijn waarschijnlijk ook met. De, in uit Nijmegense, onze Nijmegense meisjes, dat begrijp ik. Dat ze, nog de tweede of de derde dag. De derde, derde dag is. Ja, Zij hadden niet afgemaakt in de twee dagen, dat is een afspraak. Ze moesten het in twee dagen afmaken, maar ze is niet gelukt. Nou, wij zijn een beetje zo klaar met, met wat wij voor vandaag, wat de zoger betreft. En nu gaan wij naar de tweede, naar, naar uh, de tweede correctie. Ja, we hebben geleerd, ja, van, uh, we hebben gezegd voor de vorige keer, van die, begonnen wij de vier... En eigenlijk is het wat we leren in de in nieuw in de zoger precies hetzelfde is. In elke toestand moeten we die vier executies aan de citra achra uitvoeren. Ja, op een zeer vriendelijke, lieve manier moeten we toch wel die executies uitvoeren. Dus kijk, hoe moeten we dat doen? Niet letten op hen, maar, maar letten op, op onze vooruitgang. Als, als wij ons... Als wij, kijk, moet je zo doen. Zodra wij kiezen voor het goede, dan automatisch... Je hoeft niet eens te doen, iets anders doen. Als je kiest voor het goede, dan op dat moment uh, breng je de, de klap aan de citra Achter. Dus ja, je hoeft niet zich bezighouden met citra achra. Als je kiest voor het goede, ja, dan uh, verdwijnt als het ware verzwakt worden citra. Achra. Nou, de eerste correctie die je gehad, is het onttrekken van de het onttrekken van de maalgoed. Het onttrekken van maalgoed van de aan het aanzuigen van de Sitra Agra aan de maalgoed. Ja, dat hebben we gezegd. Hoe gaat het gebeuren? Doe het niet toe dat ik weet. Wat ik doe is alleen maar een, een, een grote leen een beetje daarover vertellen zoger dat is aan het einde van de zoger ergens gebeurd. We zijn nog niet aan toe, het is nog niet qua leerstof. We zijn nog niet aan toe, dat, is aan toe, om dat te studeren te bestuderen. Maar een klein klein beetje geef ik het nu al aan. Hoe begint de correctie? Wat is de slag de eerste slag? Wat we hebben gezegd dat is skila, dat is dan de steniging. De, de, de achra die zuigt aan, aan de plaats waar tekort is. Ja? En dat is dan de plaats van de, waar de, de malgoed van tzimtzum Alef staat. Waarom? Negen verrot mochten ontvangen de tiende niet. Daar blijft altijd hangen die die citra achra. Oké? Okay? Hoe gaat het gebeuren? Wat gaat wat is de, hoe, welke manier wordt het dan, zij de bloedzuigster als het ware. Hoe wordt ze dan afge, afgehaald? De, de, de, hoe, hoe, hoe kan je haar loskrijgen? Door via de rechterlijn laten schieten dan maar goed naar de bina. Dus onder de chogma Ja, dat maken we daarmee wat de tweede beperking. Iedereen hoort het? En het is altijd aan de rechterkant. Begrijpt het iedereen? Dat is altijd aan de rechterkant. Dus waarom? Altijd aan de rechterkant gebeurt het dat het optrekken van de malgoed naar de bina, dat korter maken van jouw partsoef, korter maken van de wensen, van de, de wensen, dus, dus, dus lichter maken van de wensen, is altijd aan de rechterkant gebeurd dus aan de rechterkant nu gaan we wat gaan we doen de macht schiet naar de bina of zoals we dat zeggen en wanneer ze schiet naar de bina natuurlijk de de sitra wil mee gaan maar de macht die komt waar naartoe die komt daar onder de kochmaten staan ja zoals we dat altijd zien maar de, de eigenschap of de trek van de citra agra, zoals hij ons had verteld, is om steeds hogere aan te pakken. Ja? Om aan, zich aan te zuigen aan tekorten van de hogere traptreden. Hoe hogere tekorten zijn, op hogere traptreden. Dan wil ze graag naar een hogere tekort. Evet. Dus wat gaat zij doen? De malgoed die schiet naar de Bina, laten we zeggen, en die, die komt daar altijd in de Bina te staan. Of onder de gogma, zoals we dat geleerd hebben. Als die Sitra agra nu achter die malgoed aan zou staan, ook daar, achter de malgoed, dan zuigt zij dan toch wel de malgoed, ja of niet? Zij gaat, als het ware, mee naar de bina. Maar daar gebeurt er iets anders. Hij vertelt hier nog niet. Maar wat gaat gebeuren dan? O, zij ook springt omhoog. Zij gaat ook omhoog. Maar wil zij niet aanzuigen aan de malgoed die staat weliswaar hoger. Die staat onder de gokma van de malchut Van elke daar da, aanzuigen. Zij gaat niet malgoed aanzuigen waar het geweest is. Maar zij gaat als het ware, aan de malgoed mal van de Bina te staan. Daar is ook gevolg. Overal is het gevolg. Elke malgoed had gevolgen van de simtum alef. Duidelijk. Dus iedereen begrijpt wat ik zeg. De malgoed nu komt, de ware malgoed. Komt te staan in de Bina. Maar waar in de Bina? Na ketachochma van de Bina. Duidelijk. En dan de citra agra gaat zich niet aanhechten daar aan de malgoed. Waarom? Haar trek is, haar aard is om steeds hoger tekort aan te pakken. Waarom moet ze nu daar staan en tekort aansluiten zich aan de malgoed? Ja, haar verstand is erg beperkt van de citra agra. Citra agra wil een ding. Waar hoger is, meer... Meer pak, meer te pakken en met zo min mogelijk inspanning. Ja, dat is net zoals in onze wereld, precies dezelfde wetten. Ze gedraagt zich naar de wetten van onze wereld. Met zo min mogelijk uh, inspanning en zo hoog mogelijk rendement te halen. Rendement bedoel ik een voordeel. Wat gaat ze doen dan? Ze gaat zich niet, ze, ze trekt zich af van die malgoed en ze pakt de malgoed van de bina en niet de ware malgoed. Want de malgoed van de Bina heeft ook uh, een nieuw. Omdat de malgoed, de ware malgoed, steeg op naar de Bina. Dan ook de malgoed, als het ware, uh, heeft nieuw van de Bina zelf. Malchut, die van de Bina, dat is niet de ware malgoed. De malgoed van de Bina is toch wel Bina. Dus zij ging daar zich aanzuigen. Waarom kon ze dat wel? Want daar kwam ook tekort. Want de hele Bina nu ondervindt tekort vanwege die... Word, werd als het ware, word, werd als het ware uh, geïnfecteerd, besmet als het ware, door de lagere, door de malgoed, die kwam daar aan te hangen. Dus die citra achra, had zichzelf losgekoppeld, van de malgoed, de ware malgoed, en zich aangehecht, aan de malgoed van de bina. En daar is het natuurlijk, veel flinker, veel meer, dan is het de bina. en, dan, de volgende, stap, de volgende stap, de volgende stap is, en dan, ah, en dan de malgoed, als het ware, trekt zich af van haar, van die, als de volgende stap, de malgoed die gaat naar beneden, ja, de volgende stap is de linker, correctie van links, van de correctie van links betekent dat de malgoed nu gaat weer terug naar haar eigen, haar eigen plaats. En dat is de correctie van links. Dus een gogma wordt ontvangen via de linkerlijn. Dan gaat de malgoed als het ware naar beneden. En dan, en de malgoed zelf is, is het steen. Even. Ja? Dan gaat de malgoed nu van de plaats van waar ze staat. Onder kettergogma ketter -gogma. Die gaat terug naar, de, naar haar eigen plaats. Dus hij gaat eerst de hele weg van de Bina, naar de Malgoed van de Bina, ja, en dan verder naar haar eigen plaats, dan wat gaat ze doen, ze gaat dan als het ware met haarzelf de klap geven met haar, en zij is dan steen ja, zij is nog niet gecorrigeerd steen, zij geeft als het ware met de steen klap aan de citra achra. Ja, op welke bij wijze van spreken, op welke manier is dat dan gaat de Malgoed nu verder zakken klap heeft als het ware. Hoe klap? Dat de Malchut nu vertrekt. Hoe? De sitra achra hangt niet meer nu aan de ware Malchut. En de Malchut vertrekt nu van de plaats van de Bina waar zich geweest was. En daardoor de Bina de tekort de, de, de, de, de, de, de, de van de Bina zelf wordt uh, opge, dat, op, opgegeven. het was niet meer rein. Als de goed, de ware Malchut, niet staat in de, die komt niet in de bina of terugkeert, dan is er geen, geen gebrek of geen defect is aan de bina zelf. De bina zelf had nooit uh, uh, last van de simtsum-alef. Ja, als goed er niet komt bij haar, dan is ze volmaakt dan gaat de malgoed uh, van haar terug en de citra agra die blijft op de plaats van de tekort en tekort is er niet meer bij de malgoed van de bina en dan blijft die, die citra agra als het ware hangen tussen die tussen, die, ja, tussen de bina en tussen de, in, in, in, in, in de, en de malgoed die gaat steeds naar beneden en die verplettert, als het ware, die ook die, die citra agra. Maar het is nog niet, nog niet rond. En nu gaan we, komen we tot de tweede correctie. En alles wat wij nu leren, die vier stadia van de correctie, is altijd de selde, op dezelfde manier plaatsvinden. Maar, maar normaal letten wij niet op de, wat wij doen aan de citra agra, maar wat wij doen aan de correctie. Maar tegelijkertijd doen wij dat aan de citra agra. Het is eigenlijk zeg maar het tweede bokje dat we offeren. Was? Ik misschien me zo naar binnen hoor. Dat je hem zeg maar de hoek in stuurt. We zullen kijken. Dat is wat hij zegt op de Yom Kippur. Dat je ook dat in toch een tweede boekje. We geven hem iets te, te eten. Yeah. We, geven, we geven ook dan die, aan, aan Sitra Agra iets te eten. We zullen kijken ook daar een speciaal. Daar wordt er nog een speciaal manier bedacht om dat te doen. Maar dat, is, maar dat is dan alleen op één dag van, de, van het jaar. Of zo dat. Kijk nou verder. Nu komen we tot de tweede, tot de tweede executie. En dat is srefa. Dat is het verbranden. Hoe wordt dan de nu, de volgende is verbranding? Tikkunabed, de tweede tikkun. Dat zo komt van de zoger ergens aan het einde van acht de, de acht, het achttiende deel. En ik heb het alleen dan stukjes alleen, eruit gehaald wat bruikbaar is. Tikunabed. De tweede tikun is. Tiachari redat hem al Mina bina. Na het afdalen van de malchut Van de bina. Let op goede concentratie nu. Want wat ik hier vertel. Hier, wat, wat hier ons zogger vertelt is. Het is echt iets. Buiten iets. Nergens te vinden is het. Al die boeken ook. Al dat mijn volk leert allemaal nog. Allemaal nog kinderlijk in vergelijking met dat. Wat mijn volk hier leert natuurlijk is het meest volwassen wat er is over de hele wereld. Van alles wat er volwassen. Maar wat wij wat nu, wat ik nu, wat wij nu, waar wij het nu over hebben hier. Dat is dan, wat alles wat zij ze zeggen is net als kinderbabbeltjes. Kinder Kijk nou nieuw wat wij wat nu leren. Daarom probeer het, nieuw absolute concentratie hebben. Als zij maar dat zou kunnen horen en vertellen en alles, aan de hele wereld dat vertellen. Maar, Tikkun de... Abed, let op, de tweede Tikkun. Dus hebben we, de eerste hebben we gezien, ja, dat skila, de steinigen. De en deze grote lijnen, alleen een grote lijnen alleen. Ik vertel hier alleen maar, alleen maar topjes van dat, wat het wat, wat is. Ja. Topjes alleen, precies, alleen maar dat nef is, klein beetje van dit verschijnsel. Maar er zijn nog tien van dit verschijnsel. Dit is neefjes de neefjes van dit verschijnsel. Ja? Dus 100 uh, honderdste van dit verschijnsel. Uh, de tweede tekund is dat Kiachariere dat mina Bina. Dat na het afdalen van de malchut van de Bina. Jotzebo, Kavsmol komt met haar, met het afdalen van de malchut, komt de linkerlijn. Ja? De eerste hebben we gezegd, herinneren iedereen herinner zich, de eerste, dus dat het opstegen van de Malchut naar de Bina, dat is altijd via de rechterlijn plaatsvindt. Het pushen, wegduwen ook van de, van, de gar, van de lichten. En nu dat wat er weggegooid, weggeduwd was van de lichten, nu wordt het, push, wordt het gepusht om via de linkerkant binnen te komen. Ja, alles bestaat, dus het, de, de wet van het, van het vereffenen, ja, van, van die dingen, van de, alles, als het ergens minder wordt, dan ergens moet het bijkomen. Dus nu komt het van de linkerkant, die mag goed, die gaat naar beneden, van de linkerkant. En daar wordt dus uh, de linkerkant, uh, komt uit de linkerkant, beshoef, Sitra Agra gaat nu aanhechten aan de linkerlijn. Want daar komt de gogma. En zij gaat zich nu daar aanhechten aan de linkerlijn. Dus zij gaat profiteren nu van de linkerlijn. Ze profiteert eerst van de rechterlijn. En nu profiteert ze nu van de linkerlijn. Om te trekken. Om aan te trekken de gogma van boven naar beneden. Van de linkerlijn. Dat is een grote, een enorme grote uh, uh, kracht en een enorme verleiding van de linkerlijn naar beneden trekken. Naar onder, waar? Naar onder de, onder de absoluut. Al is aantrekken naar onder het zuid. want daar zijn de klipoten. Dus zij wil nu aantrekken dat naar al van haar half familie. Duidelijk, want de klipoot hebben precies hetzelfde, net zoals in het heilige. Ze hebben ook de hele, zeg het, hemelscharen hebben ze ook van de klipoot. Ja? Ze hebben ook de ministerraad van de klipoot. Alles net zoals heilige is. Zo ook de klipoot hebben de hele ministerie van dat en dat en dat. Alles hebben ze precies net zoals de reine krachten. Want dat, de ene. Zelo, maatzea, zijlo, De ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen. En de mens moest vrij, vrije keuze uitoefenen. Eigenlijk. Daarom voelen we dat erg getrokken van twee, naar twee kanten. Maar stap voor stap worden we sterker. En de kracht bestaat dan bij ons om het aan te kunnen en sterker te zijn. En niet toelaten steeds minder... Toelaten de Sitra Achra om ons te, eh, te, beheer, te beheersen en regeren over ons. Nou, wat zeg ik dan? Dus, om aan te trekken die, die hoogma van boven naar beneden. Sheba shuv, schoof, so tem et au dat daarmee, dat daarmee let op, gaat zij ook, gaat ze de lichten weer, brengt ze lichten weer tot... Uh, Zoals we hebben gezegd, dat ijs wordt het ijs in plaats van water. Dus ze gaan de lichten weer uh, stolen. verstoppen. Ver, uh, stolen. stolen. Oké, okay, kan je ook stolen. stollen betekent dat ze niet meer... Dat ze niet eigenlijk... Uiteindelijk kunnen ze dan niet naar beneden ge, ge, uh, gebracht worden. Zij ze wil graag ze naar beneden halen. Maar de wet is zodanig opgesteld... Dat als er... als de citra agra wil dat naar beneden trekken, dan wordt het tot hier en niet verder, niet, daar onder de... On, dan kan men niet dat aantrekken onder de... Onder van de linkerkant naar de bria dus onder de parsa. Door de door de zo'n tikkun, de tikkun is, is opgesteld, dan wordt het dat licht wordt als het ware ver, verstolkt. Gestold. Dat so, als... als als uh, ijs, als het ware. En de lichten kunnen dan, kunnen dan worden dan verhuld daarmee. Was En hit Dat is wat, wat en de, daardoor kan de linkerlijn niet verbinden zichzelf met de rechterlijn. De hele correctie moet zijn. De verbinding tussen de rechterlijn en de linkerlijn. En dat kan niet meer. Waarom niet? De lichten kunnen niet meer de lichten worden verstopt aan de linkerkant. Worden ze als ijs. Ze kunnen niet. Uh, en we na zet mag geloken bij hem. En dan wordt het een Russie tussen hen. Of uh, zeg je dat? Twist tussen rechts en links. Ja, rechts heeft alleen maar chassadim. En links heeft alleen maar gogma. En gogma ook nog. dat Licht gogma dat alleen maar goed als uh, binnen als ijs is. Je kan niets ermee doen. Je kan ook niet voelen dat. O ze, hoe, hake, eit, o me, me hake, eita, het achtonim. En daarmee de citra-achra brengt de lagerende mens, tot de zonden. Zij zelf kan het niet aantrekken de citra-achra. Ja? Zij, voor haar, door voor citra-achra is gemaakt een tikkun. Zij kan zelf niet aantrekken, want door haar doen wordt het om haar niet toelaten, te toe te laten dat licht aan te trekken, te zondigen zelf. Zij kan niet zelf zondigen. Alleen de mens kan zondigen. De Sitra Achra kan niet zondigen. Onthoud het er goed. Citra Achra heeft op zichzelf niet, de, de zij alleen kan verleiden de mens, dat de mens aan haar iets geeft. Dat is net als schim. Dat dus zij gaat nu, zij heeft geprovoceerd, de linkerlijn nu heeft wel licht Gogma en, en de rechts heeft Gassadim. En nu gaat ze provoceren de mens, de lagere, gaat ze provoceren om aan te trekken van de links, van links aan te trekken die Gogma naar beneden. Naar, haar, naar daar waar. Uh, en dan. Daardoor, kan ze dan profiteren. Eh, basoda katoef, ja yardu, kmoosje dat, eh, bechedei, uchedei, legar, legar, shomi, shami. Oh, en om haar, die citra achra daar dan weg te jagen, joret da kaf, mikaf smol, de bina esh sorefen, Dalt van de linkerkant, de, de alles verbrandende, verbrandende vuur. Verbrandend vuur. En dat is het licht hochma, dat wat wij hebben gezegd. Licht Chogma, dat, dat zonder Chassadim, dat wij niet kunnen voelen. En dat komt op haar en dat gaat haar verbranden, die, die Sitra Achra. Dus dat is een klap aan haar. Shalom, Yochale, Sitra Achra, lekarevle, nek, Misham. Waarvoor is dat? Opdat de Sitra Achra niet zou kunnen. Daar aan, eh, eh, toenaderen daar en te zuigen daarvan. Gewoon hoor, eh, niet met je kopje. Hoor dat jouw hoofd is, wil is protesteren met alles, handen en voeten. Absoluut niet. Gewoon hoor wat ik zeg. Het is nog veel te vroeg voor ons. Wij, wij zijn nog niet aan toe om dat te doen wat ik nu zeg. Maar ik probeer alleen, de, de, de, de, omdat wij te maken hebben toch wel met, met die vier executies, dat jij een beetje dat proeft. Nog een paar. Nog vier, vier of ofzo so. en alleen proeven dat de eerste keer kan men absoluut niets proeven wat ik zeg van mijn volk, niemand van al die die vijftig jaar al Torah leert en Talmud, niemand snapt zo een, een, een smaak voelen van wat er hier geschreven staat ja, jij hebt minder geleerd dan vijftig jaar Marco ja, dat, je, Talmud, niet zoveel niet zoveel zo Talmud gehad ja, en, God, God zit dank. dan ben je geschikt om hier te zitten uh, het is wel goed, het is misschien jij wordt bespaard nu, tot, tot, om hier te, hier te zitten, om te leren de, de zogger te leren en in plaats van te zitten daar, jouw broek te verslijden. Basot, ja we tikkun zijn niet graag metat en deze heet deze correctie heet de dood van de, de dood door verbranding van de citra agra. Nou, dan wij zouden zeggen, nou, een is Now, case. Nieuw, zij is dan verbrand. Nee, jij ja, kan haar zien dat de verbranding betekent nog niets. Duidelijk, door, door de verbranding wat daar ergens in een weet ik veel. Ik wil niet daarover hebben waar het wordt niet. Dat is nog citra agra, breef, leven spreekt. Springleven. Nou, natuurlijk klappen we ze wel. Maar, nee, kijk nou. Amnam, od, eno maspik, maar het is nog niet genoeg, zegt die zoga. Sjahasmori, yit ja hed ima Yamin. Het is nog niet genoeg dat, het, dat de, de, dat de, de linkerlijn zou zich gaan verbinden met de rechterlijn. De rechter die hele bedoeling is om om unity, om eenheid te maken de hele bedoeling van de hele schepping is om rechts en links te verbinden in de middellijn door de middellijn ja? en in die middellijn ook nog de middellijn te vinden dat is de hele kunst maar zij, daarmee dus dat zij nu uh, verbrand is is nog niet, is nog niet genoeg, het is, het is niet voldoende om nu die beide rechts en links met elkaar te verbinden uh, we heeft de goehoorot, zo, en dan zouden, let op wat die zorgers zegt, op dat de lichten zouden open gaan de lichten kunnen open gaan alleen, let op, als alleen maar rechts doet is niets, rechts alleen maar rechts alleen, is alleen maar chassadim is niet genoeg, het is, het is niet eten voor de lager, het is niet genoeg als, en ook niet uh, schijnt niet, niet goed als het linkerlijn is, dan is het ook niet genoeg. Want de linkerlijn alleen komt tot de tafel. Tot de parsa, en niet verder. Dat is, is een licht dat uh, als, als ijs is. is nog, het gaat niet naar beneden. En beneden. Alle lagere zitten beneden. In Briya Bia. Alles wat de ontvangers daarvan. Mensen, et cetera. Alles zit beneden. En dat kunnen ze niet. Waarom rechts en links gaat met elkaar vechten. Rechts wil rechts eh, spot met de gokma. Zegt, zeg. Chassadim is belangrijkste. En links, die, die spot met de, met de, met de Hassadi, uh, links is Chokma. die zegt, nou wat, nee, dus die kunnen, het licht kan niet doorheen, maar alleen door de verbinding tussen rechts en links, dan, wat, wat wordt het dan? Dan wordt de Chochma, Chokma gaat kijken omhoog, van de taber omhoog, en, die, en de chassadim en gaat naar beneden kijken, dan chassadim. ...gaat omhullen de Chogma, ...en dat kan er beneden komen... ...waarom dat is dan omhuld... ...de gogma, die omhuld is... ...door de chassadim... ...en dat kan er beneden komen... ...en dat, dat betekent dat de, dat de lichten gaan open... ...de lichten kunnen open gaan... ...let op, alleen door de middelste lijn... ...door links niet... ...dus al het, al het kwaad dat de mens voelt... En, ...en wat je ook doet... ...geen licht alleen maar chassadim, alleen genade, ook geen licht. Genade plus, plus, ja, dus chassadim plus, plus het lichthoogma van links, wanneer ze elkaar, wanneer zij tot eenheid komen, dat maakt de lichten open. Dat kan, dat, dat doet de poren als het ware open en het licht komt naar binnen. Dat is, maar dat is nog niet bereikt, je zegt, met de verbranding van de citra agra. Kan je je voorstellen? Ella schetst niet de hafrid, sitra achra. Shalom, jochal, en is maar ma dat is wel voldoende Nieuw. Om de sitra achra, de afte scheden, dat zij niet had, zuigen aan de linkerlijn Oh, daarmee hebben we nieuw bereikt dat zij niet had, dat had nieuw niet aan zijn aan de linkerlijn hoe in details niet belangrijk voor jou is. Ja? Dat is de hele kunst van het leren. En succes van het leren is dat jij weet wat je doet. Of jij globaal leert op een bepaald moment, of jij in details leert. Ja? Niet vragen details, vragen details wanneer men spreekt over, over de, het algemene aspect. Ja? Ook had ik twee dagen geleden die, die nieuwe, die nieuwe rector van het Talmudacademie. Had, had, had ik hem ook op de vingers getikt, had ik gezegd: ik spreek nu van het algemene. Jij geeft me vragen van van praat, van, de, van het bijzondere. Dat betekent dat dat, dat dat dat kan je dat alleen maar kan in een, klein, in een lagere school. Ja. en dan zag je wel dat die toch wel dat die, ik ben geen specialist in de Talmud en allerlei andere dingen, maar toch. Ik heb wel wat daar een en ander gegeten daarvan. Maar zij hadden niet gegeten van mijn tafel. Maar, eh, uh, mechamatsche, is zo zegt hij, dat, eh, uh, nieuw, wat is bereikt met nieuw met het verbranding van Citra Agra? Dat zij is nu afgescheiden uh, uh, van de linkerlijn. Zij kan nu niet aanzuigen aan de linkerlijn de hoogma. van omdat die hoogma daar aan de linker nu is echt zo is de uh, alles vertierende vuur. Maar het is wezen nog niet klaar, daarmee nog twee tikunim, nog twee correcties zullen komen en bij Zratashem, de volgende keer, gaan we nog een klein stukje, nog een klein stukje, en dan hebben we een beetje gevoel hoe dat hoe dat zich afspeelt en in welke toestand is het zo?